Ik heb de heer Demmers horen zeggen, windowdressing en, uh, en, en dat soort teksten. Waarvan ik denk, van, waar hebben we het over windowdressing? Een raad, moet, zich, uh, een raad moet, zich, uh, moet verantwoording afleggen aan de gemeenschap... en moet beseffen dat uh, ook een raad uh, zich uh, moet matigen... daar waar uh, de polstok korter is geworden. De financiële polstok. En uh, ik onderschrijf dan ook datgene wat met name de heer Belen en de heer Kramer gezegd hebben vorige week over uh, de netto, uh, uh, netto hogere vergoeding die de raadsleden uh, inmiddels krijgen. 1000 euro op jaarbasis hoger dan het in het verleden was. En dat het dan geen pas geeft om uh, toch nog zo'n vergoeding voor computer te vragen. Vandaar dat ik een uh, amendement uh, heb uh, opgesteld. Uh, overwegende dat raadsleden van Zandvoort inmiddels onkostenvergoeding ontvangen... die op jaarbasis circa 1000 euro netto hoger uitvalt... Dan voor juli 2014. In de verordening 2014 is een regeling is opgenomen in artikel 8, waarin is aangegeven dat raadsleden, indien noodzakelijk, tegemoet kunnen worden gekomen in zaken het gebruik van een computer. Het in deze tijd niet verantwoord is een groter beroep op gemeentemiddelen te doen ter behoeve van facilitering van raadsleden. Besluit artikel 7 van de verordening Rechtspositie de Wethouders en Commissieleden 2015 te schrappen en te vervangen door artikel 7. Op aanvraag kan, indien noodzakelijk... aan een raadslid eenmaal per raadsperiode... hetzij een computer in worden gegeven... hetzij een tegemoetkoming worden verstrekt... voor de aanschaf van computerapparatuur tegen overleging van een, aankoop, van een aankoopnota... tot een maximum van 600 euro. Dat was mijn voorzitter. Meneer Tonen, mag ik één vraag ter verduidelijking stellen? U heeft in het tweede licht streepje bij overwegende... noemt u artikel 8 en ik vermoed dat u daar ook artikel 7 bedoelt. Klopt dat? Nee, voorzitter. In de verordening van 2014 was het artikel 8. Ouders, u doelt op de oude verordening? Ja. ja. Dank u wel. Meneer Kramer. Ja, voorzitter. In de commissie bestond er nogal wat onduidelijkheid... ...ook over die, die 1000 euro die we extra hebben gekregen sinds 1 juli jongste leden. En uh, ja, om dat uh, ook een aantal mensen symbolisch te maken... heb ik uh, bij iedereen uh, dat bedrag uh, op zijn uh, bureau uh, neergelegd. En uh, dit, is, uh, dit, is namelijk, uh, dit is namelijk een netto bedrag... wat uh, de raadsleden per jaar uh, aan onkostenvergoeding uh, krijgen. Ik hoor dat de heer Kroonsberg het heeft doorgescheurd. Dus uh, zoveel is het waard voor de heer Kroonsberg. Ik vind dat uh, een verkeerd uh, signaal... En um, daarin uh, heeft de VVD ook uh, ja, diverse malen, want het is al de vierde of vijfde keer dat dit op de agenda staat, gezegd dat deze onkostenvergoeding uh, voldoende moet zijn uh, om een, uh, een uh, raads, of tenminste om een laptop uh, te kunnen aanschaffen. Uh, ik zal het hierbij laten, wij zullen ook niet uh, met het abonnement instemmen. Wij zullen gewoon tegen de verordening uh, stemmen. Wij zijn gewoon tegen het uh, uh, verstrekken van een laptop. Uh, voor uh, raadsleden ja, kijk, dat, is de, dat is dus de vraag uh, de heer Tonis zegt van, je kunt wel met het amendement instemmen maar het, het woord indien noodzakelijk dat is vrij interpreteerbaar dus uh, dan kom je weer op dezelfde uh, en eigen ja, maar, verantwoord maar moet ik vragen? heeft u vorig jaar dan ook tegen de verordening gestemd? nee want, want de verordening vorig jaar die tekst die ik nu heb ingevoerd is exact dezelfde tekst als die vorig jaar bij de verordening vaststelde. Ja, klopt, klopt, inderdaad. Maar sinds die tijd is die duizend euro erbij gekomen. Dus Jawel, wij... maar, ja, maar dat geldt niet voor iedereen. Er zijn uits... nee, er zijn... nee, dat geldt niet voor iedereen. En ik, ik, ik, ik, ik ga hem aan ja, een ik, paard noemen, maar er, er, er, de kans nou, ik, bestaat dat ja, er mensen zijn... die uh, in, in dat geval die niet die volledige vergoeding krijgen die niet de volledige raadsvergoeding krijgt. En in dat geval vind ik dat we moeten kunnen voorzien. En vandaar dat we artikel vorig jaar 8 daarvoor hebben uh, gebruikt. En ik denk dat het goed is om die achtervang te hebben voor mensen die het niet, zich niet kunnen veroorloven. Ja, voorzitter, um, uh, het is deels correct wat, uh, wat uh, ik wou bijna zeggen, wethouder uh, zegt. Maar het is, het is tegenwoordig tonen zegt. Um, het is namelijk uh, vanaf 1 januari, en het is belastingtechnisch zo... wordt dit met de WKR, dus de wetkostenregeling... Wordt het, zo, wordt het ook niet bij uw inkomen geteld. Dus het, het is gewoon die 165 euro die we krijgen... is een netto bedrag, zonder dat het bij... Uh, ...bij je, je, je, zeg maar je verzamelinkomen wordt gezien. Dus, uh, je bent af... dus daarin is, uh, kan het niet meer zo zijn... ...dat het uh, wordt afgetrokken van uh, je andere inkomens. Ik ga even verder kijken. Meneer Sandbergen, u heeft ook het woord gevraagd. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het is inderdaad, zoals de heer Tonen zegt... Uh, ...is het een uh, onderwerp wat uh, de laatste, rij, uh, laatste tijd... ...hier in deze raad nogal actueel is... Ik kan me herinneren dat in februari van dit jaar ik het lef had om een amendement in te dienen waarin de vergoeding van, uh, van uh, computerapparatuur uh, ja, uh, aan de orde werd gesteld. Ik had daar uh, een, uh, een behoorlijke motivatie voor. Afijn, het werd weggehoond en er waren zelfs partijen die het niet eens wilden bespreken... na de verkiezingen of zo. Nou ja, oké, okay. in ieder geval is er een compromis uh, terecht uh, of, uh, vastgesteld... in diezelfde vergadering waarin uh, de heer die geeft dat in feite al aan, um, werd gezegd van... Uh, zij die uh, menen uh, dit uh, uh, nodig te hebben... en uh, om welke reden dan ook het zelf niet kunnen kosten. Die uh, kunnen gebruik maken van een regeling. En uh, die motie is overigens, zover ik weet, uh, nagenoeg uh, unaniem aangenomen. Dan uh, komt er in juni, komt het nog eventjes dun aan de orde in de vorm van een, een uh, ingediend amendement. Dat overigens is uh, mede ingediend door uh, mijn partij. En vervolgens uh, gaat het allemaal zijn eigen wegleden. Mensen zetten hun hakken in het zand. En um, er worden um, ja, kreten geslaagd als zelfverrijking. En weet ik veel wat allemaal. En op een gegeven moment uh, zijn wij um, tot de slotsom gekomen. Um, althans, we hebben erover nagedacht van waar hebben we het nu eigenlijk over. We hebben het over een regeling... Uh, ...waarin uh, zij die daar gebruik van willen maken... Uh, ...een mogelijkheid hebben om computerapparatuur in bruikleen te nemen... ...of uh, aan te schaffen, op kosten inderdaad van de gemeenschap. Zij die dat niet willen, die doen dat niet... Het is dus, en dat is eigenlijk de, de, de zo lees ik de, en zo interpreteer mijn partij de, uh, het amendement van de heer Tonen. Het is in feite je eigen verantwoordelijkheid. De noodzaak bepaal je zelf. En dat is de reden dat D66 de motie of het amendement van de heer Tonen zal omarmen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Sandberg. Meneer Simons. Ja, dank u, voorzitter. Uh, Na uh, het besluit van uh, juni uh, is uh, deze verordening uh, gecomponeerd en. Uh, ik moet zeggen dat uh, bij de meeste teksten kunnen wij ons helemaal aansluiten. Het enige punt van discussie dat is uh, net uh, aan de orde geweest. Dat gaat over artikel 7. Zullen we nou wel of niet voor de raad die mogelijkheden ter beschikking stellen? En ik denk dat artikel 7 zoals nu in de verordening staat goed aangeeft uh, hoe dat afgesproken is. Hè? Dus uitvoering geeft aan wat besloten is in juni en ook nog in november ter sprake is gekomen. En als ik dan kijk, voorzitter, naar nee, eh, het amendement, dan klopt dat. Het is heel erg <tie> klopt, behalve dan artikel 7, lid 5, hè, dus de vergoeding eh, die per maand wordt uitgekeerd. Maar ik denk dat dat niet de essentie is van het artikel. Het gaat erom dat eh, de aanvraag aan de raadslid per raadsperiode de mogelijkheid heeft om het in Berkling, ...te krijgen of een tegemoetkoming... ...te krijgen voor de aanschaf... ...die hij zelf doet. En dan met een maximum... ...van 600 euro. Het enige waar... ...wij als fractie van OPZ naar kijken... ...dan dus zeggen we, indien noodzakelijk... ...dat kun je op twee manieren uitleggen... ...dat is, gaat er iemand over... ...of is het een eigen verantwoordelijkheid? Nou. Oké, okay, die waarheid zal wel in het midden liggen voorzitter, maar uh, het punt om daar die vergoeding van 10 euro per maand weg te halen en zeker in het kader van uh, het feit dat onze kostenvergoeding omhoog gegaan is, lijkt me heel duidelijk en uh, ik, ik geloof dat ik namens onze fractie kan uh, spreken om te zeggen dat we ons ondanks dat woordje indien noodzakelijk, waar we het eigenlijk niet mee eens zijn, uh, toch wel kunnen verenigen met de tekst van dit abonnement. Voorzitter, ik ben u, voorzitter, mag ik bij interruptie? Er ligt nu een verordening waar het al mogelijk is voor mensen die het niet zouden kunnen betalen... om zo'n laptop uh, te vragen, bij de, bij de griffie of wie daar er maar net over gaat. Dus ik snap nu niet zeg maar, het standpunt van OPZ waarom ze weer gaan wijzigen. Door u en door anderen is met name deze verordening hier uh, nu voorgekomen als raadvoorstel. En nu zegt u eigenlijk weer terug naar de oude verordening... Ik ben, ik ben een beetje de weg kwijt. Want ik, ik snap uw standpunten nu niet. Eerst zei u duidelijk: voor iedereen gewoon een laptop. En, en nu ineens weer niet. Dus ik. ik Hier ja, hebben we nou zoveel tijd en zoveel ambtelijke. vraag uh, is helder, meneer Kramer. Meneer Simons. Ja, ik wil daar graag op reageren. Uh, we hebben uh, eigenlijk gekeken naar de, de meningen zoals die liggen op dit moment, uh, meneer Kramer. Over de computerapparatuur. En we hebben geprobeerd laat ik het mij duidelijk aangeven, een middenweg te bewandelen. Want als je zegt, ja, nou, wij willen alleen maar dit wat er staat, want dat is wat uh, een uitvoering geeft aan onze besluiten van uh, juni en november, dan is dat zo natuurlijk. Maar als we daarin alleen staan, dan schieten we ook niet op. Dus als je een middenweg zoekt, dan denk ik dat dat belangrijk is. En ik geloof dat meneer Toon hiermee een middenweg aangeeft. Mevrouw van der Veld. Ja. Dames en heren, ik, eh, ik, ik moet u zeggen, ik krijg echt het idee dat er hier een poppenkast gespeeld wordt van heb ik jou daar. En eh, geld dat dit gekost heeft, er hadden echt zeker drie raadsleden een hele mooie computer voor kunnen kopen. Dat meen ik echt oprecht. We, er is door deze raad een besluit genomen, ooit, om het niet meer te doen kon ik helemaal achterstaan, juist omdat er stond indien noodzakelijk... Hè, voor hen die het inderdaad financieel niet zelf kunnen bolwerken... moet er een mogelijkheid zijn om toch je werk uit te voeren. Dat was voor mijn reden om toen de tijd te zeggen... Dan heb ik het over de verordening 2014. Dat doen we. Toen inderdaad in juni kwam er een voorstel voorbij... om nou toch iedereen maar weer zo'n laptop te geven. Ik heb tegengestemd. In de begroting werd een bedrag van 10.225 euro opgenomen. Ik heb tegengestemd. Nu gaat het wederom hierover... Ik, ik vraag me echt af waar die rechtleidigheid van deze raad nou eigenlijk gebleven is. Volgens mij zijn er maar een paar partijen die gewoon duidelijk zijn in hun standpunten. En ik, ik, ik moet u zeggen... Het, de D in al die benamingen van de grote landelijke partijen... Ik begin echt me af te vragen waar hij voor staat. Ik de, dacht de, namelijk... De ja, ik, ik wou net zeggen. Ik, ik dacht namelijk dat het zou staan voor de en democratie. Maar volgens mij staat het voor de en draaien. Ik word... Uh, Voorzitter, niet, altijd. Ik bedoel, wil, wil niet het altijd. Maar ik, ik bedoel, het, het gaat echt te nee, verbinding. Ja, voorzitter, als mevrouw Van der Veld het over een grote landelijke partij hebt, dan voel ik me aangesproken. Dat is namelijk de VVD. En ik denk juist dat de VVD. Dat de VVD heel duidelijk is geweest. Continu zijn we tegen geweest. Ik heb niet En gezien, nu u dat was is het juist een oudere partij. Ik kijk naar de overkant. Naar de rechterkant voor mij. En Het is niet zo'n hele grote partij. En nou ja, ach, Goed, zullen we de landelijke ach, politiek ach, maar buiten laten? Mevrouw ik heb van het over de, Veld, de landelijke politieke partijen gehad. Maar Mevrouw het, van der Veld, ja, u afronden. Weet u, ik wil afronden? Ik vind het gewoon zo zonde. Maar dat van heeft de u tijd, duidelijk gemaakt. Van de energie die we nee, en van het geld. U heeft dat duidelijk gemaakt. Ik wil niet meer dat er nu wordt verhaald, want er kost nog meer tijd en nog meer energie. Ja, Meneer ik ben Mertes. al zoveel aan het ik zou niet weten waarvoor, uh, voorzitter. <laughs> ik wil alvast zijn beste ingaan, belandelijke politiek. Want ook daar heb ik een uitgesproken mening voor. Maar ik realiseer me dat het hier niet de bedoeling is. Uh, ik wil terug naar de kern van, uh, uh, van het amendement. En uh, dat is het amendement waar het CDA in uh, de vorige periode ook voor heeft gestemd. Net als de VVD, dus uh, wat dat betreft. En uh, die kern uh, uh, gaan wij volgen. Dat betekent een verantwoordelijkheid voor de uh, raadsleden. Uh, ik ga er niet vanuit dat die raadsleden zitten uh, uh, om uh, uh, leuk met de computer te spelen. Maar als we zo'n ding nodig hebben en dat argument dat telt. Dat heb ik ook altijd genoemd. Voor degenen die het wel nodig hebben uh, om daar een beroep te doen op de gemeente. Moet het mogelijk blijven om politiek te kunnen bedrijven. Dus om die reden... Uh, zullen wij dit amendement van het bedrijf van arbeid steunen? Dank u wel. Dank u wel, mevrouw voorzitter, Mag ik u met ons een vraag stellen? Voorzitter, ik hoor ik, u, dit ik zeggen. u, want moet ja, ik jou dan op antwoord of een vraag gesteld mag worden? Ja, wat, nee, nee, wat mij nee, betreft wel. Nee, kan nee, ik kan nee. natuurlijk zeggen welke vraag. Ik, maar ik gaat vroeg aan de, de voorzitter, de voorzitter de of ik een vraag mocht stellen. Mevrouw van der Veld, gaat u gaan. Ja, er is een heleboel muur om, om me heen en ik ja, kan eigenlijk niet... Uh... Ik probeer de rust voor u te bewaren. Dank u wel. En dat gaat nu vanzelf gebeuren. Dank u wel. Dank u. Ik vraag me dan toch ernstig af hoe het dan zo kan zijn dat u meegestemd heeft in juni en in november, en dat is nog maar heel recentelijk, 10 november, heeft het CDA ja gezegd tegen de begroting. Waarin opgenomen stond een bedrag van 10.225 euro voor het verstrekken van apparatuur aan raadsleden. Hoe kan dat nou? Is dat geen gedrag? Nee, de vraag is helder. Ja, de vraag is helder. Nou, wij hebben tegen. Wij hebben, niet tegen. Wij, wij hebben voor de, voor de begroting uh, gestemd. Want daar stond veel meer in dan alleen dit, uh, dit punt. En veel hogere bedragen. En mijn zin is ook belangrijke punten. Uh, uh, het, is, het is voor ons een heldere zaak. Uh, de middenweg niet gekozen te worden. De oude situatie is het CDA altijd voor gaan staan. Ikzelf ook, uh, wat dat betreft hoor. Ik heb het hier eerder gezegd. Ik ging er niet voor dat er maar ongelimiteerd uh, computers verstrekt zouden kunnen worden. Ik ga uit van de verantwoordelijkheid die hier raadsleden hebben en daar heb ik vertrouwen in. Ook wat de begroting betreft. Goed, daarmee is dit onderwerp af. Nee, één vraagje nog. Want tijdens nee, diezelfde raads... in... behandeling Mevrouw Dimmers gaan we eens op. Nee. nee nou, mevrouw, nou, van de Veld, ja, mevrouw van der Veld. Mevrouw van der Veld, van de... welke vraag is nog niet gesteld. van de Veld Welke vraag is nog niet gesteld. Heet u mevrouw Van der Veld, mevrouw Kramer? Ik heb u kunt hier heel lachwekkend over doen, maar ik heb gewoon een vraag en die zou ik graag willen stellen. Ik doe hier niet lachwekkend over, meneer Kramer. Precies. En ik gaf eerst mevrouw Van der Veld het woord. Ik heb uw vinger gezien. Ik had zeker niet de intentie om u over te slaan. Alleen ik wil wel dat er nu alleen nog maar vragen worden gesteld die nog niet zijn gesteld. Want u bent namelijk aan het doen datgene wat u elkaar verwijt dat is veel tijd besteden aan een zaak die inmiddels tot een einde lijkt te komen. Dat is mijn beeld. Mevrouw van der Veld. Ja, dan zou ik toch graag willen weten. U zegt dat u voor de begroting heeft gestemd omdat daar veel meer zaken in stonden die u belangrijk vond. Maar de VVD heeft een amendement ingediend en daar heeft u tegen gestemd. En dat amendement haalde expliciet die 10.225 euro uit de begroting. Daar heeft u, u? tegengestemd. En nu stemt u weer voor. Weten. Meneer Metters. Ik ben de weg kwijt. Meneer Metters. Dat is niet dat, zo handig. Dat kan gebeuren. Misschien kan ik u op weg helpen. Dat amendement <coughs> ging volgens mij niet over in die noodzakelijkheid. En de eigen, verantwoordelijk, en de eigen, niet letterlijk, en de eigen verantwoordelijkheid van raadsleden. Dank u wel. Meneer Kramer. Ja, voorzitter, dank u wel. Um, ja, feitelijk komt het er nu op neer dat we uh, terugvallen op de oude verordening die er al was. Uh, maar ik zou graag uh, van onze Griffie willen horen, omdat hier nogal in het abonnement staat dat, dat die 600 euro. Maar feitelijk als iemand nu opstapt, opsta, dan heeft hij die laptop of die vergoeding al gehad. Dus dat is daar niet in geregeld. En dat was in de verordening die zeg maar voor lag, die laatste vooring was dat wel geregeld. Dus daar zou ik wel graag een. een, een... Uh, meneer, mevrouw de Grivier. Als het amendement nu wordt aangenomen, is het inderdaad niet geregeld. Uh, in het andere, in, de huidige, in het voorgestelde verordening, zeg maar, is ook een terugbetaling gerecht, omdat je dan in het tweede jaar maar tot 450 vergoed krijgt. En als je dan, het is zo als je dan daarna opstapt, zeg maar, dan moet je het verschil, dat valt dan onder inkomstenbelasting. Dus onder werkkostenregeling valt het niet onder inkomstenbelasting, maar als je dan geen raadslid meer bent, dan valt het resterende deel daar wel onder. Dus betaal je daar belasting over. Ja. Volgens mij is daarmee het debat ten einde. Minister Sander, een aanvulling doen op datgene wat giff gesteld heeft. Want ik weet niet of dat nou per se de vraag was die de heer Kramer stelde. Dit is een fiscaal antwoord en volkomen terecht. De vraag met betrekking tot de beëindiging van het lidmaatschap van het raad, tussentijds heb ik ook gesteld. En um, in de in de sorry in de ...in de motie of in het amendement van de heer Toon... ...wordt nadrukkelijk gesteld dat er sprake is van een noodzakelijkheidsbeginsel. Dat klopt hè, meneer Toon. Als een raadslid uh, dus geen raadslid meer is, tussentijds... ...dan uh, vervalt het noodzakelijkheidsbeginsel. En dat is ook het antwoord op de vraag uh, die ik gekregen heb. Dus in dat geval zal naar Rato... Zal uh, het bedrag terugbetaald moeten worden. Al dus reactie op mijn vraag. Dank u wel. Ik constateer dat er voldoende is gedebatteerd over abonnement en verordening. En dat betekent dat ik het abonnement zoals ingediend door de Partij van de Arbeid in stemming ga brengen. Bij hand opsteken. Wie is voor het abonnement zoals hier besproken door de Partij van de Arbeid? Voor zijn de fracties van Sociaal Zondvoort, de Partij van de Arbeid, mevrouw Van der Veldt, meneer Veldwitsch, meneer De Vries, meneer Simons, meneer Poster, de fractie van D66, het CDA. Wie is tegen dit abonnement? Tegen dit abonnement zijn de fracties van de VVD en mevrouw De Jong. En die wil een stemverklaring afleggen. Ja, ik wil bij, hierbij graag... Uh... Uitspreken dat, zoals het nu uh, verwoord staat in het uh, artikel op aanvraag en wat daar verder op volgt, ik een juiste gang van zaken vind. Omdat ik vind dat we hier met volwassenen aan tafel zitten en als raadsleden dat je je verantwoordelijkheid uh, zelf hierin moet kunnen nemen om te zeggen of het wel of niet noodzakelijk is. En als je dat moet gaan aantonen, vind ik dat uh, nogal vernederend. Dank u wel, mevrouw de Jong. Dat brengt mij op het gewijzigde uh, besluit... verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden. Want het abonnement is aangenomen. En ik breng dat gewijzigde voorstel in stemming... wederom bij hand opsteken. Wie is voor dit raadsvoorstel? Bij hand opsteken graag. Voor zijn de fracties van... Partij van de Arbeid, Sociaal Zandvoort, mevrouw van der Veld... meneer Poster, meneer Simons, meneer De Vries, meneer Veldwits... Partij... Uh, D66, het CDA. Wie is tegen? Tegen is mevrouw De Jong en de fractie van de VVD. Daarmee is het voorstel aangenomen. Dan ben ik nu toegekomen aan agenda punt 16... en dat is de motie regionale afstemming sociaal domein. Die motie, als ik goed ben geïnformeerd... wordt uitbundig door uw raad gesteund. Klopt dat? Mevrouw de Greffier, is er een getekend ja. exemplaar? Goed, wie van u dient hem in? Is er een woordvoerder? <coughs> Meneer Sandbergen. Ja, voorzitter, um, u vraagt eigenlijk wie dient hem in als uh, uit uw verhaal blijkt uh, dat uh, ieder... Uh, ...iedere partij... ...de motie uh -huh. heeft ondertekend... ...dat ja. doet eigenlijk niet ter zake... ...dat het initiatief kwam... ...van het CDA en D66. Dus... ...eigenlijk wil ik het hierbij laten... ...omdat ik aanneem... ...dat iedereen uh, datgene... ...heeft gelezen wat hij heeft getekend... ...dat het... Uh, ...voor het nageslacht... Uh, ...duidelijk is... ...en... Um, ik moet wel zeggen dat ik als partij uh, en als uh, partijvoorzitter uh, hier erg blij ben dat wederom op dit hele belangrijke agendapunt wederom overeenstemming is bij uh, nagenoeg de hele raad. En uh, Nou ja, kijk, niet, het was niet steeds het geval, maar in dit geval wel en daar ben ik erg blij mee. Iemand anders nog behoefte. Dat is niet het geval. Dan uh, het is even de vraag of ik het college nog vraag om een reactie. Er wordt niks van het college gevraagd volgens mij. Hè? Nee. <laughs> Bij hand opsteken. Wie is voor deze motie? Dat is unaniem. Daarmee is de motie aangenomen. Dan agenda punt 17... dat is de motie toeristisch belang... webcams... die door de VVD is aangekondigd... en op de agenda gezet. Wie van de VVD ligt die motie toe? Meneer Kraan? Uh, voorzitter, uh, uh, dank u wel. Uh, we hebben er bewust voor gekozen... ik zal een kleine toelichting uh, geven... waarom we gekozen hebben voor een uh, motie... en geen uh, schriftelijke vragen... hierover hebben gesteld... omdat er nogal haast uh, bij het onderwerp uh, is... Het is namelijk zo dat al een uh, x-aantal jaren Zandvoort uh, uh, wordt bediend door een, uh, een website zandvoort.com uh, uh, met uh, live beelden van uh, strand en uh, dorp. Dat zijn webcams die onder andere op het uh, Bouwens gebouw zijn geplaatst. En nu uh, zijn onze berichten ter oren gekomen dat uh, deze webcams uh, moeten gaan verdwijnen. Uh, daarom hebben wij ook een, een uh, motie uh, ingediend uh, om uh, het college op te roepen met de vereniging van, verenig vereniging van eigenaren al daar een gesprek aan te gaan om deze, nou ja, dit besluit uh, van, uh, van de vereniging uh, tegen te gaan. Uh, het is namelijk zelfs zo dat u ook een uh, deel heeft uh, in die vereniging van eigenaren. U bent daar lid van. Dus wij roepen dan ook het college op per omgaan in gesprek te gaan met het bestuur van de vereniging van eigenaren Bouwers Pellers. En hen te verzoeken in het toeristisch belang terug te komen op haar standpunt. En de gemeenteraad van Zandvoort over de uitslag te informeren van dit gesprek. Dank u wel meneer Kramers. Zijn er vragen ter verduidelijking? kijk even rond. Meneer Simons. Ja voorzitter, in een van de overwegingen uh, geeft meneer Kramer aan dat het onduidelijk is wat de reden is. Uh, ik kan me dat eigenlijk niet voorstellen want uh, als je een voorstel doet dan neem ik aan dat beide partijen zijn gehoord. En ik heb uh, contact gehad met uh, de voorzitter van uh, de VVE van Bouwers Pellers en die vertelt dat... Uh, uh, de webcams wel degelijk daar staan, maar er waren er twee die gericht zijn, er zijn er elf totaal die uh, werken op de, op de site negen werken en twee zijn buitenwerking en uh, dat komt omdat die op punten gericht waren waar de privacy gevoelig uh, materiaal naar boven kwam letterlijk naar boven en uh, dat is dus uh, een van de redenen geweest voor de, uh, het bestuur van de VVE... om contact op te nemen met de eigenaar voor Zandkoot Kom... die ook in het Palacegebouw woont, zoals u weet. En hem gevraagd hebben meerdere malen om een voorstel te doen... en een aanvraag te doen die behandeld kon worden in het bestuur. Die aanvraag is nooit gekomen. En dat is de reden dat dus, uh, men heeft besloten... om één of twee van deze apparaten buiten werking te zetten. En de slot opmerking van de voorzitter van de VVE voorzitter was uh, u kunt het college bezoeken om in werking te treden, maar er komen dan heel vervelende dingen naar buiten die schadelijk zijn voor het bedrijf wat er op het ogenblik mee werkt. Dus het is prima om dit zo aan te pakken, maar ik snap niet helemaal waarom, ik haal letterlijk de woorden van de voorzitter van de VVE, dus ik verzin er niets bij. Ik begrijp niet helemaal dat de VVD zich achter dit voorstel schuift. Ja voorzitter, de, de heer Simons die, die is nu al heel erg stellig en eigenlijk beschadigt hij iemand hier ook mee. Dus uh, ik zou dan ook gewoon man, uh, een, een paard noemen in dit geval. Uh. Iemand anders een vraag ter verduidelijking zonder reactie want anders ga ik naar de portefeuillehouder Meneer Metus. Ja, ik heb, een, uh, ik heb wel een vraag, uh, voorzitter. Uh, zeker, naar nou, aanleiding van wat ik nu net hoor. Uh, ja, ik hoor ook de VVD zeggen... ...berichten ter oren gekomen. Dat is een heel bijts begrip. Berichten ter oren gekomen. Mooi Nederlands. Maar mijn vraag is gericht aan de wethouder... in uh, met name in deze. Want uh, ik weet dus niet precies hoe het in elkaar zit. Ik heb niet met uh, uh, uh, al die mensen gesproken. Maar ik krijg toch wel een beetje... Uh, de indruk dat er een verschil van mening zou kunnen zijn tussen die uh, vereniging van eigenaren. Van, uh, en dan is mijn vraag eigenlijk ook wel naar de wethouder of het dan eigenlijk wel wenselijk is... dat de gemeente Zandvoort zich daarmee op de manier zoals het opgeroepen wordt door de VVD... dus wat de wethouder daarmee ook van die motie vindt, om per omgaande... Nou ja, dat betekende misschien afloop van de vergadering. Maar per omgaan in gesprek te gaan met het bestuur van de vereniging... en hen te verzoeken en ons te informeren daarover. Ik ben toch wel erg benieuwd naar de mening van de wethouder. Ook omdat hij de portefeuille toerisme heeft en beheert. Ik op de hoogte ben van het feit dat er veel meer uh, mensen in Zandvoort zijn. standpaviljoenhouders. paviljoenhouders. Ik ben ook de VVV, horeca en andere ondernemers. Die soortgelijk... Uh, uh, berichten uh, versturen uh, over het weer, wat erg belangrijk is uh, buiten Zandvoort slecht weer, vaak voor Zandvoort goed weer natuurlijk steunen we dit, wie zou dat niet doen hier maar het gaat er uh, uh, misschien ook wel om of de wethouder mogelijkheden ziet om dan met zo'n VVV en anderen daar eens in te voorzien want ik vind het nogal wat stellig op dit moment als daar wat gerommel is, laat ik het dan zomaar heel rustig kwalificeren is Middenbouwerspallis. dank u wel dan kwam nu met een andere nog. Dan vraag ik de portefeuillehouder om te reageren. Meneer Kuijters. Ja. ja soms, vallen, soms vallen dit soort verzoeken eh, ...toch een beetje op je, ja, op je dak. Dat is overigens misschien niet een handige term... ...want daar staan deze camera's ook. Maar um, um, u weet... ...als ik het zo beluister... ...een stuk meer dan ik dat zelf weet. Um, toen ik deze motie uh, las... Toen uh, kreeg ik voor het eerst eigenlijk onder ogen dat hier kennelijk een geschil binnen de VVE speelt over de camera's. Um, uh, dat vraagt wellicht om de onderzoek. Ik lees in de motie van de VVD uh, en dat, dat is denk ik ook weer iets wat wij uh, uh, kunnen ondersteunen. Dat die camera's die daar hangen, die ook publiek toegankelijk zijn en die iets zeggen over het strandweer en wat er allemaal gebeurt, dat die toeristen van belang kunnen zijn en waar het een oproep betreft uh, om eens met de VVE te gaan praten... wat er nou allemaal precies speelt. Ik heb daar zelf niet zo heel veel bezwaar tegen uh, aangenomen... dat uh, die camera's inderdaad belangrijk zijn. Maar ik vind wel, en dat geldt in de algemene zin... we hebben het er wel vaker over. Je zult eerst moeten weten waar je het precies over hebt... voordat je met elkaar kunt besluiten wat er moet gebeuren. Um, Omgegaan is wat dat betreft wel heel erg snel. Want um, um, ik denk dat als u mij pad wil sturen met de boodschap... die camera's moeten daar blijven staan... terwijl er een hele discussie misschien onder zit die ik niet ken... Dat is een beetje ingewikkeld. Uh, maar ik wil u best wel toezeggen dat ik contact zal opnemen... met de, de, de VVE om eens na te vragen wat hier precies speelt. En uh, de uh, motie zoals u die nu heeft voorliggen... Uh, roept mij op om u vervolgens te informeren over dat gesprek. Nou, ik zie daar op zich niet zo heel veel bezwaar tegen. Um, maar ik wil wel graag even tijd hebben om dat uit te zoeken... en vervolgens van hen terug te, ho te horen wat daar allemaal precies achter zit. Want ik ken de situatie gewoon inhoudelijk verder niet... Um, en u allen, als ik u zo hoor spreken, veel beter. Um, kortom, ik wil best met de VVE gaan praten. Ik wil u ook terugrapporteren wat daar vervolgens uitkomt. Um, maar ik weet niet of, het, uh, of u mij ook op pad stuurt met de boodschap... zorg dat die camera's er blijven staan. Ik lees het er niet in. Um, dus ik wil u best toezeggen dat ik het gesprek met de VVE ga zoeken. Wie in tweede termijn? Mevrouw van der Plas. Ik heb nog even één vraag... Um, in de motie staat um, dat uh, er een aanzienlijk belang is voor de toeristische uh, promotie van Zandvoort. Dus uh, voor de toeristen. Maar er zijn natuurlijk ook belangen voor uh, de surfers en de, de watersporters. Die uh, veelvuldig gebruik maken van webcams om te kijken of de omstandigheden goed zijn om te gaan surfen. of uh, andere watersporten te uh, verrichten. Dus ik zou, uh, mocht u overgaan tot een uh, soort van informeel onderzoek. toch ook even uh, die belangen meenemen. De wethouder heeft uw uh, opmerking gehoord. Meneer Kramer. Ja, voorzitter, laat ik het nog maar uh, duidelijk stellen... dat het ons niet zozeer gaat om het uh, conflict... maar echt gewoon om het to toeristische uh, belang. En ik hoop dat met die boodschap uh, de wethouder... Uh, ja, voor ons is de toezegging voldoende... dus dan trek ik ook hierbij in de motie uh, terug in. Dank u wel, uh, meneer Kramer. Niemand anders meer? Dan is agenda punt 17 daarmee behandeld en komen wij toe aan agenda punt 18. Dat is de lijst van ingekomen post. Geen vragen of opmerkingen over. Al dus besloten. Agenda punt 19. Het verslag van de vergadering van 25 november 2014. Geen opmerkingen over gehad. Laatste gelegenheid. Dan is die vastgesteld met dankzegging aan de G4. En dat brengt mij bij agenda punt 20... Dat is de sluiting. Ik dank u voor uw inbreng. Ik wens u wel thuis en als ik u niet misspreek, maar ook de luisteraars thuis, hele plezierige feestdagen. Dank u wel. ...prachtige klanken van uh, Diane Pant, een Canadese jazz is, uh, ja, ...van de cd Christmas Kiss, en dit nummer heet Images of Christmas. Ja, een van mijn favoriete kerstcd's is ook de Yellow Jackets... ...alleen al die naam, de Yellow Jackets, dat doet een beetje aan een wisp denken... ...een wisp die kan steken. We hebben ook een kerstcd cd gemaakt, en uh, daarvan het nummer Go Tell It on the Mountain... van de Yellow Jackets, Go Tell It on the Mountain. Uh, ja, het laatste nummertje in dit kerstblokje is van Steve Tyrell. Merry Christmas, baby. Komt-ie. Bekende stem. Klinkt een beetje als Dr. John. chimney about half past three left all these pretty presents that you see before me well Merry Christmas babe you sure been good to me you know I haven't had a drink this month. Maar lit up like a Christmas tree. Ja, ik had u beloofd wat ander soort kerstmuziek te laten horen. En dat lukt toch aardig? De Yellow Jacket, Steve Tyrell, uh, Diana Panton. Uh, ja, allemaal minder bekende nummers, maar zeer de moeite waard. Dan is het nu de hoogste tijd uh, wat voor gewone jazz, zou ik maar zeggen. Best Sims. <laughs> Saxofonist was natuurlijk het grote voorbeeld voor een Ruud Brink... die ik in het, eerste uur, uh, aan het begin van dit uur heb laten horen. Ja, iedere jazzmuzikant heeft wel een kerstcd gemaakt. Heeft bijvoorbeeld Jimmy Smith, die we gedraaid hebben. Cookin uh, was volgens mij zijn enige kerstcd. Maar Harry Connick heeft, ik weet niet hoeveel, gemaakt. En uh, What a Night, is een van zijn laatste, dacht ik... is een prachtige cd en daarvan het uh, gelijkwaardige nummer. Parade, but winter, winter, winter. What a night! What a night! Splendid and serene. Journeying where there's a chill in the air through this wintry scene. In the chill, what a thrill! Children's eyes are bright. Searching the sky for a sleigh flying by that just might come tonight. Jingle, jingle, watch out for Kris Kringle. Feel your noses tingle, hands and feet are warm. Better hurry, grandma starts to worry. She thinks every flurry turns into a storm. What a night! What a night Now we're on our way I'll bring the cocoa and you'll bring the ho-ho-ho up and away What a night Oh, what a night What a night for a Chris Kringle, feel your noses tingle, hands and feet are warm. Man, you better hurry. Grandma starts to worry. She thinks every flurry turns into a storm. What a night! Oh, what a night! Now we're on What a night. Kerstcd 2008. Uh, ja, ik pak er een paar nieuwe cd's. 2014. Onder andere deze. Prachtige cd van Catherine Russell. Komt ie. Prachtig nummer, Catherine Russell, 2014, Bring It Back heet de CD. En ja, een ander prachtige CD 2014 was natuurlijk van uh, Benjamin Herman uh, van de uh, Trouble Web en daarvan het nummer A Slow Hot Wind. Dat nummer is trouwens uit een film, The Big Lebowski, en dat is gecomponeerd door Manchini en nu in de uitvoering van uh, Benjamin Herman. She said with slow Too warm to fight. Leuk van een slow hot wind. Uh, dat zou je niet zeggen met dit mooie weer. Hè? Slow hot wind. Maar goed. De zon schijnt gelukkig. Wordt een mooie dag. U heeft geluisterd naar CFM Jazz. Mijn naam is Aukel Beuving. Uitgezocht en gepresenteerd deze muziek. En uh, ik ga eruit met het laatste nummer. En houdt u van mooie filmmuziek. Luister dan morgenavond tussen 9 en 11 uur naar CFM Cinema. Uh, het laatste nummer dat ik draag is van Pink Martini. En dat is getiteld Santa Baby. Da, da, da, da, da, da, da, da, Boom.